...zuidoostelijke wind. Tot zover het nieuws. Dit is de zender voor de gemeente dongen, Loon en Waalwijk. Info en hits. Langstraat. Langstraat FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. We need to give no matter what, they come my way. Don't worry about what people say. Friday's all free and clear. I feel it in the atmosphere. As for me and my life, show me is mine. Hallo, hallo, hallo. Een hele fijne zaterdagavond alvast uh, toegewenst. Dit is de show met World van Punk, Disco en Soul. Tot 7 uur vanavond. Dit is langs het FM funk night There are things that you can't go around, you can't go under, you can't go over, but you got to consume been building up my time you can't predict the future i'm just Ability Amerikaanse kwaliteit, de nieuwe maxi van Cool Million en D train Dat was Stronger. Langs gaat er met Fun Nights tot 7 uur. Na 6 uur gaan we flitsen in verband met de wedstrijd tussen Sparta-RKC in Rotterdam. Dat gaan we ook voor jullie bijhouden tot 7 uur vanavond. En dit is Atlantic Star Freak Alistair. <laughs> a freak En Het origineel was van George Benson. plaat komt uit 1985. Souvenir nu, souvenir van Sky: Questions, No Answers. 1983. Nou, Joe Brown Peoples, Kilti. Langs staat er Night: 14 voor half 6. Na Sky Questions, No Answers was dat Guilty. Langs at the Funk Night tot 7 uur. Het eerste uur hoor je nog dadelijk Grace Jones met een remix 1985 van Pull Up to the Bumper. Current Party hoor je. I'm Serious heet het nummer. General Kane, Snap, One Way Slave en de souvenir 1984. En Cash Flow, It's Just a Dream. Langs at the Funk Night, 7 voor half 6. And it is mid, but in action. In action. Pull up to the bumper. De remix uit dat jaar. Dat was Grace Jones. Langs de er fun night. Souvenir 1983 nu. Third party. I'm serious. En nou General Kane en Girls... The third party was dat I'm Serious. En over een kwartiertje of drie, dan gaan we schakelen met Rotterdam. De wedstrijd Sparta, RKC, begint om half zeven. Dus vandaag. En dit is General Kane. Sugar, spice, everything nice that's right. Snap, dus een heel andere groep, dan uh, die je normaal zou verwachten. En leg de playlist plaat ook, You Knock Me Out. Ze draaien hem al heel erg lang hier. We langs hadden we een funk night. En deze hebben we twee weken geleden aan jullie voorgesteld. De nieuwe van One Way. En helpt ze natuurlijk Hump That Butt. Because we are not responsible. fucking But nieuw. In ieder geval een paar weken geleden. Nieuw bij dit programma. Langsstaat FM Funk Night. Souvenir nu Slave. Oeh, 1984 schrijven we. Daarna hoor je Cashflow. It's just a dream. Daar besluiten we uur 1 mee. Van aflevering 98 van Langsstaat FM Funk Night. Dadelijk na het nieuws van 6 uur. Gaan we het hebben over funk en over voetbal. Wat heeft het met elkaar te maken? Heerlijke Maxi-versie was dat van het nummer. Oeh, zo heet het. 3 twee keer h. We gaan eruit met een LP-track van uh, Cashflow. 1985, it's just a dream. Dadelijk, na 6 uur, zijn we er weer met Funk en met voetbal. RKC dus. Tot zo. Bendes Adviesgroep, het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Bendes Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Kijk naar het radionieuws. Rond deze tijd worden op de heide bij Arnhem ruim duizend parachutisten gedropt... net als 75 jaar geleden bij operatie Market Garden. De militairen deden een vergeefse poging om de winter van 1944 te bevrijden. Bij de herdenking op de Ginkelse heide zijn naast de laatste veteranen... prominente bezoekers aanwezig als prinses Beatrix, de Britse prins Charles... en minister van Defensie Anne Bijleveld. De afgelopen 20 jaar hebben middelbare scholen een steeds kleiner deel van hun budget uitgegeven aan docenten, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Rijk heeft aan het onderwijs in die periode wel steeds meer uitgegeven. Volgens de VO-raad, de koepel van schoolbesturen, hebben scholen te maken met stijgende energielasten en btw. Ook moeten scholen de kosten voor groot onderhoud betalen in plaats van de gemeente, al dus de VO-raad. Lerarenvergoedingen waren deze week een belangrijk onderwerp bij de algemene beschouwingen. De Amerikaanse president Trump zou zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky hebben gevraagd onderzoek te doen naar de zoon van de democratische presidentskandidaat Joe Biden. Een Oekraïense aanklager onderzoekt eventuele connecties van Bidens zoon met een lokaal gasbedrijf. Vader Biden probeerde die aanklagen van een zaak te krijgen... waarop Trump Zelensky telefonisch vroeg om daar een stokje voor te steken... terwijl hij zich als president niet met de rechtsgang mag bemoeien. De maximumsnelheid op snelwegen moet omlaag en de veestapel moet worden verkleind. Dat zijn twee noodmaatregelen die voorzitter Remkes van het adviescollege Stikstofproblematiek het kabinet voorstelt... Met deze maatregelen kan de stikstofcrisis nu het snelst worden bestreden. Al dus de oud-VVD-minister in het AD. Remkes leidt een commissie die met oplossingen moet komen voor het stikstofprobleem in Nederland. Waardoor duizenden bouwprojecten op dit moment stil liggen. Het weer, het belooft een droge en zonnige dag te worden. Met maximaal tussen 21 en 25 graden. Bij een matige zuidoostelijke wind. Tot zover het radionieuws.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 Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Dit is de zender. Voor de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. En En Langstraat, Langstraat, FM. behoort te horen, te klinken, moet ik eigenlijk zeggen. Eiley Jasper Ily, twee van die Ily brothers. En Chris Jasper natuurlijk. Hier langs Ratham Fung Night en langs Ratham Sport natuurlijk. Als het goed is, schakelen we nu naar Rotterdam, naar Erik van der Galieën. Goedenavond allemaal. Goedenavond inmiddels. Het is uh, zes minuten over zes. Zonnetje schijnt hier nog heerlijk uh, in Spangen waar we aanwezig zijn op het kasteel van Sparta Rotterdam. Ik zou graag even willen voorbeschouwen met u. De Sparta begon het nieuwe seizoen uitstekend. Met een gelijkspel in de Kuip en twee belangrijke overwinningen op hun directe concurrenten in strijd om lijstbouwt van de Eredivisie. Helaas voor de kasteelheren. er hun goede tendens hal toegeroepen toen Ajax op bezoek kwam. En ook AZ haalde vorige week hier flink uit. 5-1. De Spartanen kwamen al wel in de tweede muur op een 0-1 voorsprong. Na een blunder van de Alkmaarse verdediging. Een evenwettig hoopt op een steuntje, maar die illusie verdween twee minuten later als sneeuw voor de zon. Door de mokerslagen van de afgelopen duels zijn de Rotterdammers afgezakt naar de elfde plek van de ranglijst. En de ploeg heeft op de tegenstander van zaterdag na de meeste goals moeten incasseren. Verder kan mede-clubtopscoorder Las Veldwijk vooralsnog niet rekenen op een basisplek. Wat ik zelf heel verrassend vind. Hoewel de Zuid-Afrikaans international zeer effectief bleef bleek in de eerste duels van het seizoen krijgt Ibrahim Derby Shogu en Mohamed Raji voorrang van trainer Henk Frezer. De opstelling van Sparta is Korenmans in de goal. Op linksbek hebben we Faye. Dan hebben we daarnaast Awassar Awasar en Matij. En op rechtsbek Abels. Dan gaan we naar het middenveld. Hebben we hebben Raji, Smeets, Vriends en Haroui. En in de, voorho de voorhoede in de spits Ach en Derby Shogu. Zoals eerder genoemd net. Maar zo goed als de opponent van dit weekend begon aan de eerste wedstrijden van het seizoen, zo slecht was er geen op voor het hoogseizoen van ons RKC Waalwijk. Het enige punt van dit seizoen werd behaald in het spektakelstuk van Enschede, waar mijn collega Henry Wessels bij aanwezig was. Na een 4 in de slotfase stond echt een 3-3 eindstand op het scorebord. En hoewel de Waalwijkers in de meeste wedstrijden nog redelijk tegenstand wisten te bieden, vooral in de eerste helft, want als we die allemaal hadden overleefd, hadden we nu tweede gestaan, kon de club niet voorkomen dat de uitslagen uiteindelijk flink uit de hand liepen. Door de beroerde staan de geelblauwe momenteel eenzaam onderaan en lijkt tussen aanhalingstekens het erg moeilijk seizoen te worden met de kleinste begroting van de eredivisie. In de zes wedstrijden moesten er maar liefst twintig tegengoals worden geïncasseerd. En met name in het laatste gedeelte van de tweede helft... zoals ik net eerder zei, geslapte concentratie achterin. Vorige week werd dan ook in de laatste tien minuten... van het wel maar liefst vier keer het doelpuntenprijs gegeven aan Perk Zwolle. Ook in de voorgaande duel de sliet de tegenstander verder uit... naarmate de wedstrijden op het eind liep. Dan we hebben we wel een paar verrassingen bij ons in de opstelling vandaag. In de goal, Etienne Vaassen. Dan linksback Lash Nieuwpoort... Anders Delqua, terug van de blessure, maar ja, Henrico Drost is weer geblesseerd. Dus die vervangen elkaar. Dan hebben we rechts centrale midden of centraal achterin Mel Meulenstein. En de rechtsback is natuurlijk Jurien Gari. Dan hebben we het middenveld. de Verantan Zwolle gehuurde. Flint Leemans. Dan hebben we daarnaast dan Stijn Spierings en Daan Riesra. Naar voorin hebben we ook van Zwolle gehuurde. Stanley Elbus die mij erg uh, kan bekoren wat ik gezien heb. Mario Bilate, die toch nog steeds de voorkeur krijgt. Boven Dilman Vente, wat ik heel terecht vind, want ook Vente heeft nog steeds niets laten zien in Waalwijk. En hij was hangende rechtsbuiten Anas Tahiri. We gaan hier beginnen over een kleine 20 minuten en komen dan graag bij u terug. Nou mooi, dan horen we jou weer om uh, half 7 uh, Erik. Ik zou zeggen tot dadelijk. We gaan wij even naar door met de funk. Dit is Jobs. I just feel like dancing. Langs de mijn Night is het, en langs de mijn Sports. Eerst de Muziek. van Red Hot Love Shops 1984. Volgens een uh, enige LP moet ik eigenlijk zeggen. Dit was uh, Precies, I Just Feel Like Dancing. Hier langs we Funk Night. Een souvenir. BBQ Band 1982 schrijven Dit is Children of the Night. Het is bijna kwart over zes. Belangs hadden we funk night tot zeven uur. Samen met Langsraad FM Sport. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg en Peter Spaten praten. Ook samen met Langsraad FM Sport natuurlijk. De wedstrijd Sparta RK7 vanuit Rotterdam. Verslaggever Erik van der Galien is daar. Die hoor je dadelijk om half 7. But well, no one will be stopping us. A basic woman, but if they don't stop, it's gonna get scandalous. You lonely For goodness sake, give your heart a break It'll come on by And we can't give it up And it up it up give it up give it up And it up it up up up You feel a little lonely Stop, stop, by. stop, stop, stop by. Come on by If I don't see you My heart will break Cause my love was meant For you only The feeling's right There's a moon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 ik die staat gewoon voor love, tenderness en devotion. Stap om um, bij belangstelling Funk Night. En dadelijk, dadelijk schakelen we weer naar Rotterdam, naar Erik van der Gallië. Eerst is hier nog Michael Henderson, Fickel. Langs Raad FM is het. We schakelen over naar Rotterdam naar Erik van der Galier. En die is bij de wedstrijd Sparta RKC. Hoi Erik. Ja, hey, mag ik zijn er Sparta RKC inderdaad op het punt van beginnen staan nu. Ja, misschien hoort u op de achtergrond het clublied van Sparta. De laatste keer dat RKC won. Hier op bezoek bij Sparta in de Eredivisie. Toen RKC nog in de Eredivisie spelen. Dat was op 9 april 1999. Wauw. En ja, het was toen een 0 tegen-1. Hans van Aaren maakte toen het enige doelpunt in de Keukenkampioen Divisie. Want Sparta vorige seizoen beide duels tussen deze twee ploegen. 0-1 en 2-1. Dus RKC heeft vandaag nog wat goed te maken. In elk geval, Sparta's 9 individuels scoorden zowel. De Rotterdammers als hun tegenstander minimaal 1 keer. In totaal vielen er 41 doelpunten in die 9 duels. Gemiddeld. 4,6 per wedstrijd, is dat wel ook wat vanavond. RKC is op zijn beurt, de laatste ploeg die samen met Fortuna Sittard... dit seizoen nog niet heeft gewonnen. Er zijn een kleine 100, 130 uitsupporters meegereisd vanuit Waalwijk. En de schuisrechter vanavond is de heer Baks. Dat had ik nog niet van help. Sparta is degene die als eerste af gaat trappen vandaag... Dus RKC kan gelijk druk gaan zetten naar voren toe om Sparta de bal af te pakken. We gaan uh, beginnen als de scheidsrechter die wijst. Kijk naar zijn grensrechters. Assistent schuitsrechters moet ik zeggen tegenwoordig. Hopelijk dat RKC het verdedigen, verdedigen ditmaal beter onder de knie heeft... en veel scherper zal zijn dan de afgelopen wedstrijden. Maar Sparta is begonnen aan de wedstrijd. En de bal gelijk wordt gespeeld naar de nummer 7 Harui. Die gelijk weer terug moet, omdat hij onder druk wordt gezet door Lars nieuwpoort. En zo zijn we hier begonnen in de eerste helft van Sparta tegen RKC Waalwijk. Als er wat gebeurt, komen we gelijk bij u terug. Mooi, mooi. Dan, komen we naar, dan gaan we gewoon direct naar Erik als er iets gebeurt. Een doelpunt hopen we dan in het voordeel van RKC natuurlijk. En dit is Gladys Night en de pips. Do you want to have some fun? Het is uh, ja, 1 over half 7 en de wedstrijd tussen Sparta en RKC is begonnen. Yeah, We zijn de zomer net voorbij. Maar ja, toch een lekkere plaats vanuit de playlist, zeg maar. Nou, schakel weer eventjes naar Rotterdam. Erik van der Galieën. Ja, welkom terug in het kasteel. Waar uh, in de derde minuut meneer Frezer, de trainer van uh, Sparta Rotterdam... al helemaal uit zijn plaats ging tegen een van zijn spelers. Omdat hij uit zijn, uit zijn positie liep of zijn taak niet goed uitvoerde. En de, de aanval daarop uh, kwam uh, onze huurling Stanley Elbus met een gevaarlijke actie. Maar die belandde naast de goal. Terwijl Sparta nu weer in de aanval is wat ze net ook waren in de zevende minuut toen de bal op de lat belandde door Halil Dervisjogroep. Toen dus kwam de RKC net eventjes heel erg goed weg. Gaat zomaar 1-0 kunnen staan voor Sparta. RKC is zich nu rustig aan het hergroeperen. Achterbal voor RKC Waalwijk... die genomen gaat worden door onze keeper Etienne Vase. Etienne Vase kijkt waar de mensen vrij staan. Probeert het kort te houden. Maar Sparta staat hoog in de verdediging. Dus hij staat op de rand van de 16 bij ons. Waardoor een vaasje zijn mensen naar voren gestuurd. Waardoor Hannes Tilkoa en Melle Meulensteen richting de middellijn lopen. En er meer ruimte op het veld ontstaat daardoor. De bal is inmiddels gespeeld. Komt terecht bij Bilate. Bilate naar Spiering. Spiering terug op Gari, op Gari naar Meulensteen. En zo is de bal toch weer uh, bijna achterin. Waardoor Spiering probeert, uh, probeert op te bouwen naar Daan uh, Riesstra. En die bal komt nu bij uh, Steyn Spierings. Steyn gaat door naar, uh, naar riesra Riesra moet naar de buitenkant spelen. Dat doet hij heel goed. Heel goed op Tahiri. Tahiri speelt die bal middenin. Krijg... op oh, Bilat die speelt hem iets te hard door naar uh, oh. Nou jongens, kom je eens een slaan. Dan Ristra. <laughs> ja, sorry uh, Mark. Oh, dat geeft hem voor. Oeh, bijna een blunder van de keeper die bijna ernaast zit. Maar goed, het is hier nog steeds uh, met uh, 8,5 minuut gespeeld. 0 tegen 0. Oké, okay, dankjewel Erik. We komen dadelijk weer even naar je terug. Maar eerst nog even lekker een lekkere funk. Wat denk je hiervan? Johnson Die, get ready to jump. Langs de vijf, funknight en langs de vijf, sport. Het is bijna tien over half zeven. Wild and free. Every night's a new day. The so jump at heart, full of fun and play. So you get ready, get ready. The jump, get ready. Get up, get ready. The jump, get ready. on everybody get up. Never, no, no, no, no, no, just no, whatever. Whatever you think, girls no, no, no, from no, to wall, acting no, no, no, no, no, no, I'm gonna be Heftige funk dus. Get ready to jump was dat. Stop. Stay out of the light. Stay out of the light. Adios, I'm I'm gonna go my son too. Van uh, Nader Rogers van Cheek natuurlijk. We schakelen nog even een keer naar, naar Erik, als je het goed vindt, Erik. Ja, heel graag, want er is hier gescoord uh, door What? Sparta. Juist. Ja, ja, ja, ja, gescoord door Sparta. Brian Smeets uh, met een droge kanaal weer. Niet goed verdedigd door RKC, zoals de, het hele seizoen momenteel gaat. Werd vrijgelaten en daardoor kon Brian Smeets uh, rustig inschieten. Door, okay. uh, ja, rustig inschieten, hij schiet hem... Uh, Goed in. Als je terugkijkt ook, gewoon helemaal twee, drie maanden staan er vrij achterin. Maar de, de voorzet, men kon kiezen. Maar Brian meeste de bal kreeg en dus 1 tegen 0 maakt in de 15e minuut. Maar in de 10e minuut was er nog een hele smerige overtreding van oud RKC Adil Awassar op, uh, op Mario Bilate. Werd met, met een gele kaart bestraft. Ik zat misschien een beetje tegen rood aan, ik heb dat niet goed terug kunnen zien nog. En in de 11e was er een, een zeer goede redding van... Uh, van Va en vaas onze keeper, waardoor Sparta we ook toen al bijna op 1-0 had kunnen komen. Ja, Henk Vrezer, ik snap wel dat hij hier heeft bijgetekend. Uh, voor nog 1 of twee jaar geloof ik dat hij heeft bijgetekend. Met zo'n ploeg uh, ja, er valt er nogal wat te halen. Als RKC zo knullig blijft voetballen, dan heb ik er inderdaad een zwaar hoofd in ook weer vandaag. Nee. Maar kijken wat het wordt. Want die jongens moeten zich wel herpakken. En kijken wat ze kunnen doen. Ja, ik hoop dat het niet uh, de kosten gaat van het moreel in ieder geval. Uh, van, nee, van het dat hoop ik ze zeker niet. Kijk, nee. als je terug gaat kijken. Die jongens zijn vorig jaar achter eindigd in de divisie. Hm. Dus dan dat betreft zou zij zeggen, je hebt weinig te verliezen, Je hebt alleen maar dingen te winnen. Dus elk punt is meegenomen. En de ervaring die die jonge jongens ermee opdoen. Is heel ja. belangrijk natuurlijk voor die jongens die in het veld staan. Ja, het zijn allemaal jonkies. Er staan weinig routine in het enige routine eigenlijk zijn bilaten die die we waardige wedstrijden heeft gespeeld. En Enrico Drost. En Enrico momenteel geblesseerd. Mm. Dus ja, die, die mis je ook al achterin. Dus je moet het met deze mannen die er nu in het veld staan, moet je het gewoon doen. Even roeien met nou de riemen die je hebt, ja. Roeien ja. met de riemen die je hebt, maar kan niet verwijderd aan gaan kijken. Gewoon doorgaan, nee. je best blijven doen. Meer kan je niet doen. Nee, precies. Momenteel. En de wedstrijd duurt ja. nog even, dus wie weet. Die, die duurt nog even. Nou, bijna 18 minuten gespeeld. Sparta weer in de aanval, rand van de 16. Maar die wordt goed verdedigd in dit geval door uh, RKC Waalwijk, door, door, door. hier de bal mee kan nemen en naar voren kan verplaatsen. Die probeert bilaten te vinden, maar die wordt onderschept door Adil Awassar, waardoor die niet heeft, oh, en dan een raar geval iemand op zo van RKC. Dus ja, dit gaat nog wel eventjes duren met die blessure van even kijken, ik weet niet precies, ik denk dat het Las Nieuwpoort is en zo. Kijk, ja, volgens mij is het Lars Nieuwpoort. Dus we naar 17 bijna 18 minuten gespeeld. Stand hier 1 tegen 0. Oké, okay, dankjewel Erik. En langs bij van Fluignay draait nog eens even een lekkere souvenir 1983 van de jongens van New Edition. Kinderen toen nog Candy Girls wit. Je hoort de maxi versie daarvan. Maxi-versie van New Editions Candy Girl. Een hit geweest, dat wel voor weinig funkplaten geldt, maar wel voor deze. Misschien heeft eh, Erik nog iets te vertellen, want eh, dadelijk de laatste plaats van de uur alweer. Erik, gebeurt er nog iets daar? Ja, er wordt gevoetbald. Oké, okay. ja, ja, ja. dat is de bedoeling hè? Ja. Er wordt daar, nee. Maar nou is wel gevaarlijk aan RKC. RKC net twee corners gaat, maar dan maken ze weer een overtreding. Ik okay. vond geen overtreding, de vond het wel een overtreding. Daar kan je lang over discussiëren, maar Schuit zegt de beslist niet ik. En ik heb natuurlijk misschien wel een beetje een geelblauw uh, oog in dit geval. Oké. Okay. Nu, nu weer een uh, vrije bal voor RKC door een overtreding van uh, Sparta. Die wordt gemaakt op hun elft. Dus maar RKC nu terug met Hannes Delkwa. Hannes Delkla, Die speelt hem uh, naar Lars Nieuwpoort die weer hersteld is van, uh, van zijn blessure net. Toen hij op bijna uh, ja, een, een aardige klap maakte. Oké. Okay. En RKC speelt rustig de bal rond en uh, ja, het uren... Uh, voor jou Fliet, voorbij en voor ja. mij is het bijna 25 minuten gespeeld hier. Oké, okay. nog, nog steeds 1 tegen 0. 1 tegen 0, nou hopelijk gaan ze dat inhalen in ieder geval. Ik geef het stokje, dadelijk door aan Peter Sterrenburg. Uh, we blijven je uitluisteren Erik, in ieder geval. Wij gaan eruit met dit programma dan. Want langs hadden we Funk Night, want dat is ook nog. Gaan we eruit met GQ en Jordan van. one for me, is een souvenir uit 1984. Peter Sterrenburg dus, dadelijk na het nieuws van 7 uur. Met natuurlijk ook daarin aandacht voor Sparta RKC in Rotterdam. Natuurlijk met verslaggever Erik van der Gardia. Wat mij betreft tot de volgende week en nog een fijn weekend verder. Hè.